Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Vijf klimaatactivisten uit Groot-Brittannië moeten minstens vier jaar de cel in voor het voorbereiden van een snelwegblokkade. Het is de zwaarste straf voor een vreedzame protestactie ooit in het Verenigd Koninkrijk. De demonstranten van Just Stop Oil planden twee jaar geleden een snelwegblokkade bij Londen. Het natuurgebied bij Leusden, waar dinsdag een meisje werd gebeten door een wolf... wordt deels afgesloten. Na het incident kregen mensen al het advies om er niet naartoe te gaan... maar dat heeft niet geholpen. Dus daarom hebben de gemeente en de provincie nu besloten... dat het gebied zeker vier weken dicht moet, zegt de burgemeester. Dat doen we omdat de afgelopen weken een aantal incidenten met wolven zijn geweest. En dat zijn natuurlijk hele heftige en angstaanjagende ervaringen... voor de mensen die het overkomen. Ook heftig en angstaanjagend voor de mensen in de omgeving. En daarom hebben we gezegd, we willen die incidenten voorkomen... Het meisje van 9 werd kort in haar zij gebeten in het natuurgebied... toen ze daar met de buitenschoolse opvang was. Ze hield lichte verwondingen over aan de wolvenbeet. In Duitsland is een man opgepakt op verdenking van het stalken van Taylor Swift. De politie arresteerde hem omdat hij Swift en haar vriend Travis Kelsey lastig viel op social media. Volgens de politie ging het om serieuze bedreigingen... en was het reden genoeg om de man in de boeien te slaan. Swift is op dit moment in Duitsland in Gelsenkirchen voor haar Eras Tour. En stel dat je dit hoort vanuit je slaapkamer... Ja, daar zit je natuurlijk niet altijd op te wachten. Dit was tijdens ADE vorig jaar. En als je er dan last van hebt, kan je een klacht indienen bij de gemeente Amsterdam. Maar die stad doet volgens de ombudsman te weinig met overlastklachten van grote evenementen. De gemeente is bijvoorbeeld niet duidelijk over de regels en legt niet goed uit waarom sommige keuzes worden gemaakt. Ook krijgen mensen die een klacht indienen vaak een standaard mailtje terug en dat is niet heel fijn. In de afgelopen twee jaar kwamen er trouwens 269 klachten binnen bij de gemeente Amsterdam tijdens grote evenementen. Het weer, het is een zonnige avond en dat blijft het ook. Morgen nog warmer en nog meer zon en dan maximaal 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Wat gebeurt er om Zien zien alleen een kleine beetje money in de fame Niemand die maar vraagt van ben je wel oké. Okay? Maar wat er verdient rijk hier op de zee weg? Wat gebeurt er om me heen? Mijn Mijn jongens zit al jaren, maar bezoeken melk week weg. Moeders hebben tranen en de junkies zoeken bees. Maar wat er verdient rijk hier op de zee? Ik is dit, ik is dat, ik denk wat de fuck Wij van de blok, je draagt geen sushi maar een zak patat. Als ik alles pak, move ik als aan de dak Ik fuck mijn band op, ik rijd te hard, geen slap op Bans, baby, heel snel, Beste plaats, veel geld Schatje door, relax, ik wil niet dat je weer te veel belt toxics. ik kent mij, en hentai ik Kijk me binnen spiegel, rij relax omdat ik net krijg Interview, nee interview, dikke tonnen voor mijn deals Kleine jongens gaan voor bromas, na pakketten zijn gesield. Mijn trek, zo die is nieuw, ik zweer ik voel me fris Weer een nieuwe banger, pas die gooit hem in de mix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 de peace is all I need. Kleine jongens zitten vast voor de halve keer They calling me, please don't talk to me Ik heb mijn banden op de zee weg, ik wandel niet Wat gebeurt er om me heen? Ze zien alleen een klein beetje money in the fame Niemand die maar vraagt van ben je wel oké? Okay? Maar wat verdiend rijk hier op de zee weg. Wat gebeurt er om me heen? De jongens zitten al jaren maar bezoeken melk de week Moeders hebben tranen en de junkies zoeken beest Maar wat verdiend rijk hier op de zee weg. Het is een uh, hoog uh, handjes de lucht in uh, gehalte, maar uh, goed, uh, dit is toch wel weer een beetje het rauwe kantje en het rauwe randje van de heer en de in dienst. En zo af en toe kijk ik naar buiten en dan zie ik die rode BMW in de straat staan. En daar, ja, daar maken ze veelvuldig gebruik van op de socials. En dat doen ze vaker En dit is het titelnummer van het album Op de Zeeweg... Ik kan me ook nog herinneren dat David Molenburg... de burgemeester van dit dorp op een gegeven moment zegt... nou, wij beginnen ook een beetje muzikaal dorp te worden. We zijn in het Volendam aan zee. Tenminste, dat zeg ik. En waarom zeg ik dat? Omdat dit programma in elkaar getimmerd wordt in wordt. Dus dat heeft een reden. Wie daar niet vandaan komt vandaag in deze studio... is Melanie Ryan, want die komt... Uit een heel andere uh, plek van het land. Wel uit een centraal gedeelte. Dus bijna, het is bijna een, een beetje het middelpunt van Nederland. Uh, en ik ben uh, daar ook meerdere malen geweest. Het altijd mooie stadje IJsselstein. Yes. Ja, Melanie. Welkom weer. Want, Hallo. Uh, ja, ja. <laughs> Want dat, uh, dat is een mooie introductie, denk ik, zo. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik, mijn uh, stadje kan uh, niet beter uh, neergezet worden zo op deze manier. Ja, nou dus, ja, ik uh... ben er een paar keer geweest. <laughs> en ik vond het, vond het altijd wel leuk als ik daar uh, rondloop. Uh, in, in dat opzicht. Dus. Uh, um, even over jou. Want, uh, de, want uh, we zitten ook in uh, wat drukke dagen. Op het moment dat wij dit doen, is het 18 juli. Is het ook de tijden van de Nijmegense Vierdaagse? Ja. En uh, dat vind ik ook uh, wel heel erg uh, bijzonder. Want uh, daar ben jij geweest. En dat heb, doe jij ook volgens mij wel vaker. Hier in Nijmeegse Vierdaagse of niet? Nee, dat is dus dit... niet zo. Dit was de allereerste keer. En ik heb dus ook echt nog nooit zelf gekeken. Of meegelopen of wat dan ook. Dus ik weet natuurlijk dat de Nijmeegse Vierdaagse bestaat. En dat het een super groot feest is. Maar... Mm. Ik heb er nog nooit gekeken. Hmm. En nu was het echt via een, een ander radiostation... Klasse FM. Die hadden mij gevraagd van... joh, wij staan langs de weg. En vind je het misschien leuk om af en toe dan... tussendoor wat liedjes te spelen voor de mensen. Hmm. Dus ik heb uh, twee dagen... vandaag dan en dinsdag heb ik uh, langs de kant gestaan... en mensen aangemoedigd met muziek. Ja. En zijn ze ook gestopt om toch even te luisteren... naar wat Melanie Ryan uh, doet. Want ja... Ja, voor zover dat kon, uh, hebben mensen af en toe echt wel heel eventjes dan of een foto gemaakt of even geluisterd. Of dat er echt geapplaudisseerd werd en echt wel oh, mooi en allemaal duimpjes omhoog mm -hmm. en mensen meezingen. Maar ja, mensen zijn natuurlijk wel heel erg op doorreis, want ze moeten die eindstreep halen. Dus uh, echt heel erg lang stilstaan kan natuurlijk ook niet echt. Ja. Maar het uh, gebeurde wel, ja. ja uh, nou, uh, ben jij muzikaal aangelegd, maar hoe zit het uh, met jouw wandelkwaliteiten? <laughs> Mijn wandelkwaliteiten? Ja. Nou, mijn wandelkwaliteit vind ik eigenlijk al... Ik wil niet zeggen dat ik gelijk 50 kilometer kan lopen. Hmm. Uh, maar ik, ik wandel best wel vaak. Ook vaak met mijn vriend en met mijn uh, moeder af en toe wel eens. Dan gaan we gewoon s'avonds lekker een rondje wandelen. Dus ik ben wel echt van het wandelen, ja. Toch wel? Ja. En uh, nou zeg ik net, IJsselstein. Uh -huh. Biedt die stad dan ook nog wel enige mooie, schone en mooie plekjes in IJsselstein? Ja, vind ik wel. We hebben best huh. wel ook wat leuke parken. En je kan bij ons ook altijd naar uh, de hoe heet het, de Nederrijse plassen. Zo, daar kan je rondlopen. Mm -hmm. uh, maar wat ik dan vaak doe in het stadje... dan ga ik echt... Nou, wij noemen het altijd het, altijd het stadje. Gewoon het, ja. het, het, het, het centrum, het kleine centrum wat we hebben. En dan vind ik het altijd leuk om daar dan ook even doorheen te lopen. En vaak... Zeker nu met dit mooie weer, dan zie je mensen nog lekker een beetje op het terrasje zitten. En dan is het in ieder geval in de winkelstraat wat rustiger. Ja. Maar dan is het toch even lekker om daar doorheen te lopen. Alsof. Ja, ik, ik, ik, ik heb wat met IJsselstein. Dat heb je al net verteld. Er staan ook een paar van die statige herenhuizen, staan er geloof ik ook uh, in het uh, stadje. Ja, ja, als je daar woont, dan heb je wel echt de crème de la crème. Ja, als je ja. in de binnenstad woont, zeker weten. Ja. Uh, dat is IJzerstein. Ja. Dan even over jou. Ja. Want ja, uh, we kennen je natuurlijk als muzikanten. Ja. Um, dan komt nu de Wietse van de Goot vraag. Wie is Wietse van de groot? Dat is iemand die bij Ziggo Sport het <laughs> uh, programma Tussen de Palen doet. En die, uh, oh, die doet dan op een gegeven moment uh, de openingsvraag... als hij daar weer een gast heeft van... Wat betekent voetbal voor jou? En in dit geval is het dan... Wat betekent muziek voor jou? Oh, en daarom ga... is het dus de wietse van de grote vraag. Kijk, oké. Okay, ik was wel heel erg bang dat je me ging nee, vragen... Nee, dat wat voetballen, voetballen gaan we dus niet. Nee, okay, wat betekent muziek het. voor jou? Wat betekent muziek voor mij? Nou, het is echt heel erg mijn uitlaatklep. En het is hetgene wat ik gewoon het liefste doe. Ik luister de hele dag muziek. En al als ik het niet zelf aan het zingen ben of spelen ben... dan luister ik er wel naar. Het is echt het grootste gedeelte van mijn dag, muziek. Ja, en, uh, en ik word er heel blij van. En ik kan me helemaal vinden in mooie verhalen, mooie teksten, mooie melodieën. Dus uh, als een, een wereld zonder muziek, dat is voor mij geen wereld. Nee. Ja, uh, dan kom ik natuurlijk ook op het volgende. Want uh, ja, weet je, uh, er zijn op een gegeven moment ook mensen geweest... die een hele documentaire van jou uh, hebben gemaakt. Ja. ja. <laughs> in de acht delen is die uh, terug te vinden op YouTube. Ja. De titel is Where the Journey Begins. Ja, klopt. Uh, de introductie van op een gegeven moment bij het, volgens mij het eerste filmpje, zag ik een hele kleine Melanie op de achterbank <laughs> zitten, geloof ik. Ja. En die had het helemaal naar de zin. Uh, en je vertelde op een gegeven moment ook van: ja, toen je klein was. Uh, toen stond jij al naar de zaal te zwaaien. Dat, dat, ja. wanneer was dat eigenlijk? Dat je op een gegeven moment het idee had van. Nou, dit is het voor mij. Oh, ik denk echt dat ik drie was en dat ik het nog niet eens zelf bewust heb meegemaakt. Mm -hmm. Maar dat verhaal wat je vertelt is inderdaad, dat, dat heb ik van mijn pa, want ik, heb het dus niet, ik ben er niet bewust ja. bij geweest. Ja. Maar uh, ik zat altijd op dansles vroeger, toen was ik echt een jaar of drie denk, drie, vier misschien. Mm -hmm. En uh, dat heette dan de Moving Stars in IJsselstein. Ja. En wij deden aan het einde van het jaar altijd een grote eindvoorstelling in het Vulken Theater in IJsselstein. En aan het einde, dan gaat altijd het zaallicht aan, zodat de kinderen de ouders kunnen zien. En dan kunnen ze zwaaien, ja, en ja. papa en mama, van nou, ze hebben het goed gedaan. En mijn pa vertelt dan, ja, al die kindjes, die schrikken er eigenlijk van. van zo, dat zijn best wel veel mensen daar in die zaal. Dat ja. ze in één keer een beetje het spannend vinden, en toch een beetje ja, zenuwachtig zijn. En ik was dan een van de weinigen die in één keer dacht, oh, maar er zitten allemaal mensen in de zaal. Dat is leuk. <lacht> en dat ik echt zo naar iedereen begon te zwaaien. En ja. En ja, daar is voor mij wel de liefde voor muziek en ook gewoon voor entertainen ontstaan. Ja. En dat vind ik nog steeds echt fantastisch om te en, doen. En uh, plankenkoorts, heb je daar nog wel eens last van? Of valt dat dan nee. mee? Want, uh, want ja. je zegt dat nu wel, hè, van, je bent kind van drie of vier en dat je dan op een gegeven moment heel interessant, heel leuk, er uh, zitten heel veel mensen uh -huh. in de zaal. Maar dan lijkt mij, van, het lijkt wel alsof je dan op het podium bent geboren. Zo, uh, zo komt het bijna over. Maar ja. dat is dus niet zo. Nou ja, ik, ik voel me wel als een vis in het water op het podium. Ik voel me daar wel echt heel erg thuis. En ja. tuurlijk heb je wel eens als je voor een grote zaal moet spelen. of dat er weet ik veel. je gaat iets nieuws presenteren of wat dan ook. dan heb je altijd wel die gezonde spanning. Mm -hmm. Maar het is bij mij geen angst. Het is niet nee. dat ik denk, oh my god, ik moet echt uh, eerst even uh, drie keer naar het toilet voordat ik het podium op ga. Zeg okay. maar. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik, ik hoorde. Het is wel echt mijn, mijn, mijn thuis, zeg maar. Ja. Um, we gaan het... Uh, dat is een beetje ook de rode draad... Uh, van een beetje van dit verhaal. We gaan af en toe ook een beetje daarop uh, inzoomen. Op dat uh -huh. uh, verhaal van uh, Where the Journey Begins. Ik uh, ben gekomen tot deel 5, tot deel 6. <laughs> uh, ik heb nog zo'n televisie. En uh, YouTube uh, geeft uh, tegenwoordig ook een 4K. Nou, dat trekt mijn tv niet. Dus, <laughs> dus dan komt er ineens een rondje. En dan zegt Marcus van Dam tegen mij... dan moet je maar een andere tv nemen. Dus uh, ja, dat... Ah ja, goed. Ah, voor kerst of zo. Voor kerst. Ja, nou, ja, maar, maar misschien dat er nog uh, mensen zijn die een crowdfunding actie <laughs> voor mij uh, in uh, gang willen zetten. Maar goed. Uh, Help we je gaan... op de winter door. Nou, zoiets. Maar uh, we, we gaan natuurlijk uh, straks uh, van jou een, uh, een aantal nummers horen. We gaan er uh, vier uh, laten horen. Uh, allemaal eigen nummers. Ja. En daar zit ook die ene single in die vrij recent is. Ja. The Little Wind. Maar die gaat uh, straks in het... Volgende gedeelte. We hebben dat in drie delen dus. Uh, eerst muziek uh, en die uh, komt uit een programma waar ik af en toe zit uh, luistervinken. Dat zit in Woerden. Dat is leuk hè Melanie? Want uh, op het moment dat wij hier praten, dan moet jij daar nog naartoe. In, naar RPL Woerden. Ja, zaterdag. Ja, ja, ja dat, is, dat klopt. Ja, nou, uh, en ik heb uh, daar zitten luistervinken en daar zat dit nummer in. En dat is van Rena Holt en Dat nummer dat heet Hurricane. Watching with wide eyes Hell End up like this every time. It's unfair. Cause all I gave you was kind. Was dit call your name. En ik moet even wat uh, schaamte uh, ja, min of meer recht uh, trekken. Want ik had een hele lange tijd terug had ik iets uh, gemeld op uh, de 3 voor 12 Noord-Holland uh, website dat het een nieuwe release staat. En ik uh, ga dat artikel door en ik denk: Hé, hey, dat hele verhaal van Ryan Song staat er niet eens op. Dus ik heb dat vanmorgen dan toch nog maar even heel gauw in orde gemaakt. Waarop uh, dit uh, hele verhaal van hem uh, waar uh, dit. ...van afkomstig is, want het is een EP... ...abusive, zo heet die... Uh, ...zo heet die EP, en het nummer... ...wat, uh, wat je net hebt uh, gehoord, heet Call Your Name... ...en het is ook niet zonder een reden, want... ...dat heeft uh, weer te maken met... ...dat Pride at the Beach weekend... ...want Wendy Moore in Zandvoort... ...die organiseert een... ...optreden met Wendy Moore en Friends... ...en een van die Friends is deze... Ryan Song... Dus dat. We draaien er nog één. En dan is het zover. Dan gaan wij kijken en luisteren. Want we zitten ook op Jijbuis YouTube. En daar kan je het optreden ook van Melanie Ryan volgen. Eerst Daisy Bellis. En het nummer dat heet Strange Blood. Oh love.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 was dit met het nummer Strange Blood. Uh, het is zover. Uh, we gaan uh, weer een, uh, een, ja, een beetje herhaling doen. Hoewel, dat is niet helemaal waar... want er zitten ook uh, andere nummers uh, vanavond in uh, dit optreden van Melanie Ryan... want uh, die is weer in de studio. En uh, dat betekent dus dat we weer uh, gaan luisteren. En een van de nummers die min of meer ook centraal staat... in het uh, verhaal van uh, de documentaire... Where the Journey Begins, daar komt ie weer, is The Girl from 99. En dat is het nummer wat we nu gaan beluisteren. I'm going round in circles, it's hard to break a smile, I just hate that I don't know how to get out of town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 Het is altijd leuk. Tot het laatste nootje geklonken heeft op de gitaar. Het was ook al een paar weken terug. Van, er staan een paar muzikanten. Die staan dan op een gegeven moment te kijken. Wanneer komen ze nou met het ja nee Dat heeft daarmee te maken. Op een gegeven moment. Nou, wat is het een beetje. The girl from 99. Ik zei bij de vorige keer. Zei ik daar iets over. Daar kom ik straks nog even op terug. Want 99 is het getal. Niet zomaar van Melanie. Want dat is de geboortejaar. Maar daar heb ik ook wat mee. Dus dat komt straks nog even terug. Maar nu is het uh, tijd voor het tweede nummer van vandaag. En dat is Miss Always Do It Right. Looking over my shoulders. Watching my every move She'll be the first one to see me falling She'll be the first one to disapprove Living life at her ends Fear of making mistakes I don't know why I love it always do it right i hate when she comes over she's there to criticize me i try to ignore her cause someone calmed her down she holds so much fear inside It's always sai is Nora! Ja, dat klappen, dat is natuurlijk heel erg fijn. Want uh, op maandag komt er altijd de samenvatting op deze website uh, te uh, de staan van altv.nl. En dan is het altijd leuk als ik dan die markers moet neerzetten van. Uh, vriend Marcus van Dam, want uh, dan kan ik precies uh, ja, weten ongeveer op het moment dat ik uh, daar zo'n marker neer kan zetten. En dat is de, de reden waarom we dat een beetje ruim nemen met, uh, met applaus en uh, noem maar op. Um, dat uh, zeggende gaan we weer even verder, want uh, dit is ook een band die wij hier in de studio hebben gehad. Zij heten De Zweefclub en ze maken iets van nou ja, softpunk, zoals ze dat zelf zeggen. Dat heet Schuivelen. over bijvoorbeeld country hebben... dan zitten daar natuurlijk verwantschappen in. Americana en blues... zijn daar een beetje... verwant mee. En dit is dan weer blues van het zuiverste soort. En bovendien hebben we ze hier ook in de studio gehad. Dus laten ze met de drie op de bank. Die bank die staat nu ergens daar schuin achterin. En uh, daar zit een een of andere... swiffer uh, ligt er nu op. En uh, ja, die hebben we toen op een gegeven moment... daar neergezet, want uh, Janne Tilmer vond dat... wel heel erg leuk. En uh, toen zat daar uh, compleet... Drie mensen sterk. Uh, Harlem lek. En uh, hebben toen een akoestische set uh, gespeeld. Uh, dat is het nummer wat je net hebt uh, gehoord. Crying in the Desert is het meest recente nummer. En daarvoor hoorde je de Zweefclub met Schuifelen. En die brengen softpunk. En morgen zei net tegen mij. Dat zijn die gasten van het Houten Paard? Wat de was het ook? Gratis paard. Ja, ja, ja. houten paard. Nee, dat is het gratis paard. Um, goed. We, we gaan even, uh, nog even praten met Melanie. Want ja. Er zit natuurlijk nog het komende najaar zit er nog wat aan te komen want op het moment dat wij hier bezig zijn is het hartje zomer. De popronde want daar ben jij ook voorgeselecteerd. Zitten bij mij uh, in mijn kennis zitten en, en vriendenkring zitten er al een paar. Die zitten er al tussen. En jij staat er ook tussen. Dat klopt. Ja. Even over die popronde. Uh, heb je je vinger opgestoken of heb je hoe heb je dat uh, gedaan? Want, uh, <laughs> ja, want... nou ja, uh, we gewoon opgegeven. En uh, dit is echt ook de derde keer dat ik het heb geprobeerd. Dus het is ook niet zo dat het eerst keer opgeven en gelijk gelukt is. Hmm. Uh, maar uh, ja, ik, ik heb gewoon uh, mijn muziek laten horen. En uh, wat er tot nu toe staat. En, en mijn verhaal ja, er neergezet. En uh, ja, dat was blijkbaar goed. Dus, ja. uh, uh, denk je ook dat op een gegeven moment... jouw optreden tijdens bijvoorbeeld Serious Request... dat was voordat je hier de eerste keer uh, kwam. Uh -huh. Dat was de week voorafgaand... Uh, of twee weken voorafgaand... Uh, dat je hier uh, geweest ja, bent in, in januari. December, ja, ja. Uh, toen ben jij ook met... Je akoestische honkbalknuppel. Ja, ik ga je niet mee slaan. Nee, je ging er niet mee nee. slaan. Maar je ging er, je ging er wel mee, uh, mee op pad. Uh -huh. uh, ja, toen moest dat op een gegeven moment. Uh, was dat de aanleiding. om ja, een plekje te verdienen. om in het glazenhuis uh, je, je, je, je muziek uh, te laten horen. Want, dat, dat was nodig, er stond er ineens een kerstelf voor de deur. Maar hebben, zij, ja. hebben ze daar misschien uh, toch lucht van gekregen? Nou, als die ja. daar maar op een gegeven moment dat kan. dan moeten niet. wij als popronde dan toch maar op een gegeven moment Melanie raaien. Dat zou nog wel goed zijn. Ja, ik, ik weet niet. Ik, ik, ben altijd, ik geloof altijd heel erg in timing. Hmm. En ik, ik, ik denk altijd. Blijkbaar was ik er nu klaar voor. En blijkbaar had het nu dan zo moeten zijn... dat ik er aan mee heb gedaan. En blijkbaar de vorige keren dat ik ermee hmm. heb opgegeven... was het gewoon nog niet goed genoeg. Ja. En daar geloof ik gewoon heel erg in. Ja. En inderdaad, ja misschien heeft dat een rol gespeeld... dat ik daar in het glazen huis mocht staan. En misschien hebben ook de streams van dat kerstnummer... die staat op zich uh, best wel... Uh, niet, hmm. niet honderdduizenden, maar in ieder geval best wel redelijk goed uh, qua streams. Dus misschien heeft dat ook meegeteld. Ik, ik, ik weet het nee, niet. niet. Nee. Geen idee. Nee, maar uh, wat misschien wel uh, zou kunnen zijn, zit er dan een verschil uh, met de Melanie, Ryan van een paar jaar terug en nu? Uh, wat, wat is daar uh, allemaal in veranderd in, uh, in die periode dan? Uh, nou ja, ze, ze heeft gewoon heel veel ervaring opgedaan, dat vooral. En mm. ik heb echt uh, heel veel gespeeld en heel erg Gewerkt aan mijn ja, stage presence. Of gewoon je, je manier van entertainen. En mm. nou, uiteraard ook nieuw meer muziek nog uitgebracht. En dat telt natuurlijk ook mee. Want uiteindelijk draait het om je eigen, eigen werk. Mm. Um, maar ik, ik, ik heb gewoon de laatste tijd heel veel ervaring opgedaan. En ben naar mijn idee ook echt wel gegroeid in, in het performen, in het zingen. Um, dus, dus ja, dan, dan ben je er misschien ook meer klaar voor of zo. Ja... Ik weet niet. ja uh... Je begint erover, hè, over performen. Dan komen we weer dus een leuk bruggetje weer terug naar, <laughs> naar lustig, het verhaal lustig, van. Uh, nou ja, de begin, van het, ja, ja. Where, where ja. the Journey Begins. Want dan zie ik je op een gegeven moment over performen. Uh, of op, op een podium staan. Dan kom je uh, bij Karin Bloemen. En jij legt dan haar fijn uit van als je op een gegeven moment over de liefde zingt... dan moet je dus ook echt met je armen in expressie moet je naar buiten doen. Want als je dan ja. houten staat van ja, ja, zo van ja dan, en, kom dan, dan, dan komt dat ook niet over natuurlijk. Nee, klopt. Ja. Ja, ja, zei... Wat heeft zij uh, uh, bij, uh, bij jou bijweten te brengen in dat opzicht? Nou, vooral heel erg dat. Want ja? ik ben altijd gewend om met mijn gitaar te spelen en te zingen. En ja, dan heb je altijd iets vast. Dus dat is lekker veilig. En dan hmm. kan je ook niet zoveel met je armen. Maar ja, het komt natuurlijk ook voor... dat je gewoon juist lekker kan focussen op de zang. En dat mm. je met je band speelt. En dat je dan, heb je in één keer... een arm waar je wat mee kan doen. En dan zegt zij inderdaad... ja, jij gaat niet vertellen van... ik hou van je. Ja, dat, dat nee. komt totaal niet over. Dat, uh, dat, ik dat niet. geloof je niet. <laughs> ja, Precies, dan ja. is het... Jaap, ik hou van je. Dat zeg je dan. En elke... Elke spier in je armen en, en in je lichaam, die span je aan. Want dat, dat, Dan breng je het over. En, ja. en dat heeft zij mij echt wel uh, bijgebracht. Ja. Ja. Uh, nog meer dingen. Want uh, ik weet ook nog dat we bij de vorige uitzending hadden we het ook over de stem. En dan zag ik jou met, en dat zag ik ook weer in die documentaire terug. Dat je een soort van uh, beker met water had. Om je stembanden een beetje uh, los uh, te krijgen. Dat is uh, met. met met water, met borrelen? Hoe ging oh, dat dan doen? dat Fox bloeien. Met zo'n slangetje en dat, uh, dat, je, ja, ja, en dat slangen, je dan zo bubbelt. Ja, ja, klopt. Ja. Ik zie het Max Verstappen ook wel doen na de, na de wedstrijd als hij uh, 300 kilometer gereden heeft met <laughs> een met de Formule 1. Maar dat is niet om zijn stembanden te testen, denk ik. Die ja, andere is, banden, maar. Andere banden. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, maar dat is, uh, dat is uh, daarvoor bedoeld. Hè? Want... Ja, ja Karin Bloemen zegt ook altijd: inzingen is echt het allerbelangrijkste wat er is. Want hm. als jij zeker strakjes dag in, dag uit aan het zingen bent, hm. ja, als je dan niet je stem opwarmt, dan vernachel je hem gewoon. En het is zo belangrijk dat je het warm maakt en dat je het even oprekt en zeg maar ja, gewoon opwarmt, letterlijk. Uh -huh. En dan kan je het aan. Maar als je dat niet doet, dan, ja, dan ga je echt uh, jezelf verzingen. Dat moet, je niet, dat moet je niet willen. Het is je broodwinning tegenwoordig. Ja, ja, ja. ja helemaal. Is... Uh, nou ja, ja over broodwinning en over uh, hoe je het allemaal doet... dat gaan we het uh, straks over hebben. Eerst weer uh, iets uit het welbekende uh, dorpje aan de Zuiderzee. En dit is... Uit 2015 van het album Prospero. Alaska met Emilio's Res.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 Roses die Mind, body and spirit are coming alive Poison ivy burning my hands battles in my mind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 Van de bands die meedoet in de popronde. Een, ja, dat is ook een uh, Volendamse band. Uh, net als Alaska. Uh, dat is Lorem Ipsum met Poison Ivy. Uh, in mei hebben ze dus een, uh, een album uitgebracht. En die heeft de bijna onuitsprekelijke naam Flatcaps and Rainmax in het album. Uh, dat is dus in mei uitgebracht. Het leuke is, trouwens, dat vind ik altijd wel weer grappig. Want. Uh, Michel Tuif van Lorm-Ipsum weet waar Abraham de mosterd haalt. Maar we hebben er nu ook één vandaag in de studio. Die weet het ook. Die, die, die loopt regelrecht naar de kastjes. En, uh, die, uh... Dat voel je niet voel erg, toch Jaap? Nee, ik voel je niet. niet. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Okay, anders moet je het leuk. zeggen, hoor. Als je nee, denkt, nee, nee. uh, blijf van de spullen af. Nee, moet je het nee. Zeggen, hoor. <laughs> nee, maar, maar uh, ja, uh, jij kwam ook binnen. In de... Nou, ik weet waar het staat. <laughs> ja. Dat dan uh, uit, ja. dat vind ik wel, vind het altijd wel geestig als op <grijpsel> mensen dan uh, zeggen: ja, ik weet wel waar de thee en de koffie staat. Michel Tuyp, ja. is jouw voorganger, dus die weet dat ook. Jullie kunnen elkaar tegenkomen tijdens de proepronde. Ja, die ja. kans is niet geheel ondenkbeeldig. Uh, alleen zij maken er wel een beetje muziek met een, een wat rauwe randje. Dus dat. Uh, Oké, okay. dus uh, even jou uh, er even kort uh, bij gehaald. Maar uh, we moeten weer eventjes uh, iets uh, de, ja, verder ermee. Uh, want anders staan de cameramensen in één keer weer heel erg uh, van. Nee, gaat hij nou weer interviewen? Nou, dat is niet helemaal waar. Um, nog iemand die wij in het uh, grijze verleden. Nou, grijs verleden is dat zeker niet geweest. Uh, want de man is in 2000. Dan moet ik even nadenken. Volgens mij in 2022 helemaal aan het eind van 2022 is hij geweest. Bijna aan het eind. Uh, hij heeft ook al twee albums uitgebracht. Ik was ook, uh, of tenminste in ieder geval, waren we er ook heel erg blij mee dat we dat uh, mochten doen. En je merkt al dat ik het een beetje aan de tijd, een beetje aan het vol kletsen ben. Dus ik uh, rek dat weer echt uh, heel erg professioneel uit. Want anders kom ik niet uit uh, met, uh, met de tijd. Uh, die man die heet Max Polman. Uh, en is eigenlijk in het uh, verlengde tussen wat we vanavond en ook vandaag hier uh, in deze fijne studio doen. Uh, is dat uh, uh, Amerikaan? dat is een beetje hetzelfde als. Nou ja, het is in het verlengde van Country. En dit is een van de nummers die hij heeft uitgebracht. dat nummer dat heet Roadless Travel. Weep about roadless travel. And the road won't...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 Without freedom. freedom shouldn't be assumed. Yeah, all of it can fade away.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 The road